Caroline van der Plas gestopt als partijleider van de BBB. Er gingen al lange geruchten dat zij mee wilde stoppen. Van der Plas wordt opgevolgd door Henk Vermeer... met wie ze de partij oprichten. Ze blijft wel Tweede Kamerlid voor de BBB. De man die veroordeeld is voor een gijzeling... bijna twee jaar geleden in een café in Ede... gaat niet vervroegd naar een tbs-kliniek. Hij wacht er al meer dan een jaar op... en heeft in de gevangenis ook nog een keer mensen gegijzeld. Zijn advocaten vroegen om een voorrang... maar volgens de rechter is zijn situatie niet erger... dan die van andere wachtenden op een tbs-behandeling. Het schaatser Femke Kok gaat na haar goud op de 500 meter... en zilver op de 1000 voor nog een medaille op de winterspelen in Italië. Ze rijdt over een half uur helemaal alleen in de eerste rit op de 1500 meter. Omdat ze deze afstand normaal nooit doet. Toch denkt ze dat goud mogelijk is, zegt Kok tegen de NOS. Er zijn natuurlijk heel veel kapers op de kust op deze afstand... en voor mij wordt het de eerste keer internationaal gezien. Maar omdat ik wel die 1,52 heb gereden in TIAF... dat zegt wel dat ik internationaal mee kan doen. De andere Nederlandse vrouwen die in actie komen op de 1500 meter... Kijk, er zijn Antoinette Rijpma de Jong en Marijke Groenewoud. Het weer dan regen trekt van het westen over bij zo'n 7 graden. Morgen soms nog wat regen, ook kans op wat zon. En het wordt rond 10 graden. Volgende week wordt het uh, een beetje herren, of tenminste lente weer. Hè? Ja, het gaat uh, behoorlijk omhoog inderdaad. Lekker. We zijn er vooruitzichten waar jij ook wel mee kan. Ja. Uh, het is de vrijdagmiddagspits, uh, 139 kilometer in totaal. Je hoort ze vanaf 20 minuten of met een uh, bijzondere oorzaak. De A2 utrecht Bos tussen Everdingen en Geldermalsen. Daar 23 minuten over 8 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en uh, Veenendaal-West. Daar is de vertragingstijd 32 minuten. En dit is uh, de file die uh, standaard staat. De A37 knap het holsloot richting Meppe-Duitsland. Even sigaretten halen met z'n allen. <laughs> tussen uh, Soetermeer en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 20 minuten. Ik zou meteen hier... Uh, Vulk als Chucky. Uh, of hij komt eraan. Ja. <laughs> Kijk uit in deze tijden. En <laughs> uh, Kenny Perry hoor je zo. Het zijn weer Hamerweken bij Praxis. Yes. Spijkerharde korting op bizarre veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook twintig 20%. 20%? Ja, echt. 20% korting op één artikel naar keuze, bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Niek van der Brugge. Dit is Veronica. Drie uur of twee uur lang Lisanne Bronkhorst in de studio gehad. Zwanger. Zwanger. Oh, Rob als je luistert spijt me. Ik ben alle kanten op. Volgens mij heeft die man echt een in mij. dit is wel echt heel veel hormonen. Ja, jij kent Ik ken jou heel goed. Ik ken jou heel goed. Dus wat leuk dat je nog even blijft hangen. De schaal met vega-hapjes komt zo binnen ook. Ja, dat blijft ook niet voor jullie. Ik blijf Dat weet ik ook. Patrick van Lisno stuurt nog fijne zwangerschapsverlof. Uh, Lisanne, geniet er nog even van ook. Elke beter is een is aan de hal. Hele testen tot in de ving. Moet je er nog even bij blijven vangen. Moet je niet nu naar een uh, zwangerschapscursus of zo? Haha, yeah. uh... ha, ha. die heb ik vanochtend gehad. <laughs> Nee, ik, ik blijf zo lang uh, totdat ik het niet meer kan <laughs> totdat eigenlijk. Totdat op de denk. grond ligt ook. Totdat jij me de buiten niet. Maar jij zei dus net van... Uh, ja, nee, ik ben, uh, ik ben kapot na twee uur radio maken. Maar ik denk dat Rob echt... Die, ja, Die, deed, erg. die is er niet gewend. Nee, maar weet je wat het is? Het, je, je, je kijkt gewoon heel erg uit naar dit moment, naar dat, dat verlof. Maar je ja. vindt het ook heel erg jammer. En ja, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig, ik ben een beetje emotioneel. Dus Zin. ik ga alle kanten op. En ja, dat heeft Rob twee uur moeten ervaren met mij. En ik hoop dat het voor de dat luisteraar was, allemaal nog leuk was. Dat is lang geleden denk ik voor Rob dat hij dat zo... Uh, intens heeft uh, kunnen ervaren ook. Dus, uh, nou is goed. Een beetje weerbaarheid ook. Dus goed, ik, ik wens jou ontzettend uh, mooie tijd toe, uh, Lies. Want, uh, je wel, uh, we hebben een mooi bosbloemen gekregen. Een knuffelbeer ook. Ja. Van onze collega's allemaal. Dus, uh, ja, ja dank, je, dank je. En ook gewoon dank aan de luisteraar. Ik zag heel veel appjes binnenkomen. Ja, Iedereen binnen. leeft mee. Dus we hebben de beste club en dat is Veronica. En uh, we krijgen er een uh, lid bij, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dat, uh, ja mooi hè. Ja, dat vond ik ook. Um, <laughs> Wanneer ben je eigenlijk weer terug zo? Of heb je daar geen idee van nog? Uh, ik denk eind juni. Eind juni? Ja. Oh, nou. Ja, dat duurt dan... Denk ik, dat is best wel ver weg, hè? Ja. Ja, een maand ervoor en dan drie maanden daarna. Dus ja, okay. ja, ongeveer eind juni. Nou ja, ik hoop dat we tegen die tijd... weer samen programma's gaan maken, ook in de zomer. Dat dus, gaan uh... we. En ik kom ook van nu en dan langs. Want ja, uh, ja, ja. die... Ik leren kennen en de luisteraar ik ook. ook. dus dat vind ik ook. En uh, ja, oppassen, geen probleem Je kent mijn uurtarief. dus dat. Uh, <middels> zou, zou je daartoe vertrouwen, überhaupt? Voor OMINIK? <middels> uh, ja, misschien na een aantal maandjes. Na ja, een, een aantal maandjes, ja. Nee, dat zou ik ook doen. Dan kom ik met de hond dus, uh, uh, oké okay. Doei, Lies. Het gaat je goed, hè. We kunnen beginnen denk ik zo wel. Uh, we gaan zo meteen sh uh, short trekken, wil een start trekken zeggen ook. Ik dan? niet wat er in de koffie zit? Uh, vanavond zijn de laatste short trek wedstrijden. Uh, er zijn er nog medailles te winnen ziet ze ja. voor, uh, voor Nederland. Absoluut, de mannen op de relay, de ja. witte achtervolging toestanden en de, de vrouwen bij de 1500 meter. Kan Suzanne een schulting het nog. Ja, ja, dat was wel wat uh, die is een beetje zenuwachtig en zo. Ja, die is behoorlijk gebaseerd geraakt. dus uh, het short trekken is lastiger geworden voor haar. Nou en we gaan korte plaatjes draaien, dus dat uh, komt goed. Dat doen we tussen vijf en zes. Er komen we al wat nu. Uh, we denken binnen ook, short track. Street van Herman Brood komt binnen, 1 minuut 29. Ook oh, Nou, dat zijn de. Kijk, dat, dat, dat gaat de goede richting op <tie> en en Frank. Iedere middag. is Veronica. En ik heb zometeen ook nog hele vette nieuwe muziek. Kaigo is terug en dat ga ik je toch laten horen zometeen. Inderdaad, bij Veronica. I used to bite my tongue and hold my breath. Skate to rock the So I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point. Ik ook, dus dat... Uh, ja, lekker, hè? <laughs> heb je nou een kaasstengel? Oh, wat is dat wat je daar Nee, die kaasstengel heb ik verorberd. Die is weg <laughs> inmiddels. Ik ga kijken naar... Ik denk een mm. kipnuggetje. Kijk uit, want de techniek pakt alles af hier. Radio Veronica. Discovering. Brand new songs. Nieuwe muziek. Ja, tijd voor nieuwe muziek. Ik hoorde dat uh, Er waren ook al mensen die kwamen binnen in... van ga je de nieuwe Kaiko draaien? wat uh, nou ja, ik vind dat serieus echt een goede plaat. In de begindagen van Kaiko uh, was het natuurlijk gewoon het soundje wat hij zelf ontwikkeld had. daarna werd het wel vaak meer van hetzelfde, mag ik dat een beetje zeggen? Ja, ik denk het wel. Maar hij is nu terug met een echte nieuwe Kaigo plaats samen met Griffin en Khalid. En ik moet zeggen, dit is wel vrijdagmiddaggevoel, hoor. Dit is ook wel een beetje lente in een notendop. Save my love. It was, my was in your hand. While your hand was on the door. Darling, I was so sure.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 For somebody else. I my love for somebody yeah Done. I hope you're happy now Frey, altijd lekker. The heat zone Bij Veronica. Zometeen uh, het laatste nieuws. Daar zit natuurlijk Olympisch nieuws in uh, zometeen. Of heb je iets anders uh, nog naar boven weten te halen? Ik heb heel veel andere dingen naar boven gehaald. Oh, even wat anders halen. Ja. Ja. Ja. Wil je zeggen wat ook? Of... Zeker. Uh, namelijk een oproep om geen speelzand meer te gebruiken. En de Amerikaanse importheffingen die mogen niet. Oh, en hoe zit dat? Nou, dat horen we dus zo.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 De klok kijken wordt ook moeilijker. Hè? Naarmate het vrijdagmiddag wordt. Eh, vanaf 23 minuten, of met een bijzondere oorzaak ga je horen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwekken, Oost en Akersloot. Drie kwartier vertraging, ongeluk gebeurt daar. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Lunetten en Maren. Drie kwartier. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noordloos. 23 minuten vertraging, over 10 kilometer laatste nieuws uit de wereld krijgt u van Siets Roskamp. Siets, -goedemiddag. Goedemiddag. Laat kinderen voorlopig niet meer spelen met speelzand. Die oproep doet staatssecretaris Thielen... omdat er misschien te veel asbest in zit. Na berichten daarover wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan... naar allerlei soorten speelzand. Dat duurt nog even, daarom kun je tot die tijd... met beter allemaal niet gebruiken, is het advies. Met tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump... hij mag een groot deel van de importheffingen waar hij mee kwam... niet uitvoeren, heeft het hoge Rechthof bepaald. Trump zou te ver zijn gegaan door een noodwet uit de jaren 70 ervoor te gebruiken. En Caroline van der Plas stopt als partijleider van de BBB. Ze geeft het stokje over aan Henk Vermeer. Van der Plas zegt dat ze vijf jaar de kar heeft getrokken. en het nu tijd is voor de volgende stap voor BBB. Ze blijft wel in de Tweede Kamer. Zij zat toch in dat huis met Ruud de Wild ook en zo? Uh... Oh, dat SBS-programma, ja. ja. ja. moest soms lachen. ook dus op ook al meteen weer een soort van replica opgemoffend. Dus een Lucky, oor... TV. Uh, Lucky TV. Ja. Een Lucky TV opgemaakt. Dat ze de hele tijd zo praten met een beetje checkroken. Ja. <laughs> Vond ik ja. eigenlijk leuker dan het origineel. Is vaak, is vaak wel zo met <laughs> Lucky TV, ja. Het weer dan nog even, er trekt regen over vanuit het westen. Het is zo'n 7 graden morgen. Soms nog wat regen, maar er is ook kans op zon. Het wordt rond de 10 graden. Zometeen de favoriete plaat van Hans Kazan. Steve Millerband komt eraan meteen, Maar nu eerst. Bruine fruit, gal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven door een grote roze bril. En lekker onderweg naar. Naam je hier hoor. Sta je toch weer stil, gat? Weet je wat het is, ga? Ik luister Wout en vraag. met hier en daar een leuke grap. Waarom sta je stil, gap? Lekker in de viel, gat. Ik wil dat je nu heel raakt. Hopelijk dat gas in trap gaat. Froost voor ons. DJ! Ik de wat erg. Ach, ja. wat jammer. Oh. Ja. Hoe kan dit gebeuren? Sorry. Oh, it seemed forever to today. All the lonely hearts in London caught a plane and full away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tune?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 Is it love? Is it, it stuff? It do you need? Ironica. Want het salaris van Tim Klein is vaker over de kop gegaan dan de auto van Nick van der Brugge. Nou, is Nick er? Nee. nee. <hums> bij Radio Veronica in Abacadabra. Vanavond uh, gaan we wat moois meemaken. Tenminste, het is eigenlijk nu al begonnen, Siet. Uh, jij ja, kijk jou de hele tijd aan. Ja. Omdat jij... Uh, nou ja, je bent sowieso de nieuwslezer van Veronica, dus je bent goed op de hoogte. Ja. Maar uh, je zit er ook wel echt privé ook wel in. Ja, ik vind winterspelen, vind ik toch al net als de zomerspelen, zijn toch weer twee weken waarin zoveel gebeurt en het is echt allemaal nu, het is actueel, het is het spannend. Is, ja, je, je hebt er altijd zo'n zo zijschermpje hier in ja. de studio, waarop je het allemaal een beetje in de gaten zit te houden en zo. Volgens mij zijn we net weer begonnen ook, hè? Inderdaad, er wordt weer geschaatst, de laatste individuele afstand bij de vrouwen, 1500 meter, toch een beetje koninginnennummer vaak. Ja. Ja. Ja, en ja. biermedaille kans uiteraard voor de Nederlandse schaatsers. Femke Kok is net al geweest. Ja, hoe ging dat? Nou ja. Gaan ik iets minder hard dan dat ze van tevoren had gehoopt. Maar het was pas de eerste keer dat ze een internationale wedstrijd 1500 meter schaatste. Daarom. Dus dat was al bijzonder genoeg. Ja, maar ze is... heeft zo'n goede coach ook. Dus ja, dat ja. kan er niet aan liggen. En in topvorm 500.000 meter al medailles gewonnen. Van de vijf schaatsers die tot nu toe zijn geweest, heeft ze wel de snelste tijd. Maar de toppers komen allemaal straks pas. Ja. Vanavond ook, gewoon, we hebben vanavond nog een programmaatje toch? Dat, ja, dan uh... gaan we weer op de korte baan. Een short ja. track. Oh, dat is dan weer short track. Ja. Dan ja. ja. komen we toch ook allemaal niet meer bij, joh. Ja. Dus, uh... ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dan krijgen 1500 meter vrouwen weer. Maar dan bij de shortrekkers. Ja, dus en dat is 1500 meter short track. Ja, inderdaad. Dat ja. Is, uh, de rondjes van de 110 meter zijn dat. Ja. Okay. Met onder andere onze gouden Sandra Velsenboer weer in actie. En ja. Suzanne Schulting is terug op de short track baan. Heel benieuwd wat die kan. Ja, ik ben even benieuwd uh, naar of zij de mindset uh, weer, uh, weer goed krijgt. Want ja. daar zit het denk ik uh, grotendeels. En dan mannen, die komen ook nog in actie vanavond. Ja, inderdaad. De finale van uh, de aflossing, de relay, de STV, Dat is maar hoe je het wilt noemen. Ook ja. daar hebben we natuurlijk al wat medaillewinnaars gehad... de afgelopen twee weken bij de mannen. Dus die zitten er ook lekker in. Hey, en dan zijn er dan... Uh, even kijken, er zijn finale alles. Dus dan kan er ja. vanavond kunnen we echt huilend voor de televisie volkslied bij. Alles. Ja, wie weet. <laughs> nou, Dat zou wel mooi zijn, toch? Ja. En wij gaan straks short tracken. Dat betekent dat wij uh, korte liedjes gaan draaien. Dat gaan we tussen vijf en zes doen. Short tracken op de radio. Ja. Heb jij nog een uh, leuke suggestie? Kom maar even door in de app voor Radio Veronica. Leuk om een uh, zo kort mogelijke plaat te draaien. En die mensen dan nou ook wat kennen, weet je wel. Ja. WC Experience kan binnen. dat doen we dan wel volgend jaar tegen de carnaval aan, niet <middelijnt> daarna, dat is ook wel mooi. Kom maar door met je Short Tracks, straks is een vijfde sessie bij Veronica, waar je nu Oasis hoort. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.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 I'm sure. fout en Frank, hete hitster. Je krijgt uh, drie fragmenten te horen. En dit zijn ook gewoon de short track edities van hete hitster spelen we vanmiddag. Dus dit zijn allemaal hele korte platen. Onder de drie minuten. En de vraag is, uh, zet ze maar even op een rijtje chronologisch gezien dan. Hè? Niet qua lengte, maar dat we daar het even heel duidelijk over zijn. We mogen uh, vijf exemplaren van Hitster weggeven zometeen. Dus uh, stuur uh, de goede volgorde op. Doe dat dan met uh, de gratis app van Radio Veronica. Dit is uh, je allereerste. Nummer 1. You broke my wiel gebroken. Wat Dan maken we even is een sprongetje. Nummer 2. de tijd. maken Blink-182. En dit is uh, je allerlaatste. Nummer 3. We will, we will we we Ook een uh, hartstikke korte track. Nou, in welke volgorde moeten deze platen? Laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Maak je kans op hele, hele mooie prijzen. Yeah.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 Meeting at the beat Like it gave a little speed To a great white shark on shark We rock Gonna go off a gone Deuces goodbye I got a world to see oh, My girl she wanna see Rome See make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne That validation comes So I'm giving it back To the people now Sing this song And it goes like Raise those hands This is our party We came here to live life Like nobody was watching I got my city Right behind me If I fall They got me Learn from that failure Gain humility And then we keep marching yeah, and, and we, we go it. back this is Whoa.